Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Het NOS Journaal. Het interview waarin Lance Armstrong toegeeft dat hij doping heeft gebruikt... laat nog veel vragen onbeantwoord. Dat zegt directeur Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit. Volgens Ram toont het interview wel aan... dat de Amerikaanse Dopingautoriteit USADA goed werk heeft geleverd. Het interview van Lance Armstrong met Oprah Winfrey werd vannacht uitgezonden. De oudrenner bekende onder andere EPO, testosteron en bloeddoping te hebben genomen... voor de edities van de Tour de France die hij won.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 IJsmeester Post van de Ankeveense IJsclub is tijdens een interview met het NOS Radio 1-journaal door het ijs gezakt. Dat gebeurde vanochtend net voor 8 uur toen hij samen met de voorzitter van de IJsclub en de NOS-verslaggever de dikte van het ijs onderzocht. Net toen de voorzitter zei dat het ijs oplopen juist geen goed plan was, zakte IJsmeester Post tot zijn middel door het ijs. De KNSB waarschuwt mensen om nog niet massaal het ijs op te gaan. Er ligt nog maar een dun laagje en het is nog te gevaarlijk voor toertochten. Dan nog het weer bewolkt, maar geleidelijk wat zon. Het wordt maximaal min 2 graden. Morgen en zondag, vooral in het zuiden, kans op wat sneeuw. Overdag ligt de temperatuur net onder nul. De nachten vriest het meest matig. Dit was het NOS Journaal.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 Emotion by SG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 Autobedrijf Standvoort. Ook geopend op zaterdag. Dit is Wijnandsbaan bij de ANIB. In de Randstad staan files vanaf 3 km lengte op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij de afrit Bunsgroot 3 kilometer. A4 Delft richting Den Haag voorknopend Ippenburg 3. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knopend Rotterpolderplein en en Badhoevedorp 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 6. A20 naar Gouda voor knooppunt Terbrechtseplein 7. En de andere kant op tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum 3 kilometer. Tot zover de verkeerde... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Thank uh you. -huh. Welkom terug bij het tweede uur van CFM Jazz. U heeft geluisterd naar achtereenvolgens Art Pepper met Ophelia... en John Coltrane met Time After Time... van het album Stardust uit 1959. Met Carlin Chambers op bas, Freddie Hubbard op trompet... en Art Taylor op drums. Op dit nummer viel het nogal mee, maar John Coltrane stond bekend... in de tijd dat hij samen met Miles Davis speelde... om zijn enorm lange solos. En John Coltrane heeft ooit eens geantwoord op de vraag... of het niet wat korter kon... Uh, ik weet niet hoe het moet. Waarop Miles Davis zei... neem die sax maar eens uit je mond. We gaan gauw verder met het volgende nummer... van uh, een van mijn uh, favorieten. Lee Morgan. Album Take 12 uit 1962. En het uh, nummer heet Little Spain. Hoe hoort Lee Morgan Quintet... met Clifford Jordan op tenorsax... op piano Barry Harris... Bas Bob Crenshaw... en op drums Louis Hayes. But when think of you, but when you think of one, I wonder who am I in your head, the way that you are haunting mine. U heeft geluisterd naar Fleurien van haar uh, debuutalbum Meant to Be 1996. Het is de Nederlandse Fleurien, wel te verstaan. Um, het nummer was When I Think of One. Zij is uh, een hele bekende Nederlandse artieste. Ze heeft on, onder andere elf keer op noord Jazz gestaan, zeven keer met haar eigen band en vier keer als gast van okalisten. Op haar debuutalbum veel Engelse en Portugese muziek. Um, zij is ook bekend omdat zij uh, op een van haar optredens uh, Brad Meldow tegenkwam. En met hem is ze inmiddels getrouwd. En samen hebben ze ook een album opgenomen, Close Enough for Love. Het volgende nummer is van uh, Nina Simone. Ik uh, kwam het album Nina Simone Sings Ellington tegen, 1962. Met zoveel goede nummers erop uh, dat, ik, uh, dat ik eigenlijk niet kon kiezen. En dat ik twee nummers ga draaien. Solitude en The Girl from Joe's. Yeah. And... Nina Simone met The Girl from Joes. We gaan het tempo een klein beetje opvoeren. Um, ik heb nog een nummertje van ditzelfde album. Het is gewoon een fantastisch album met heel veel mooie nummers. It Don't Mean a Thing from Nina Simone. <tied> You can't swing. Well, it don't be the thing, all you gotta do is sing. Makes no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you got. Don't be the thing, all you gotta do is swing. U heeft geluisterd naar Roy Hargrove Big Band met het album Emergence uit 2009. Het nummer heet Miss Garvey, Miss Garvey. Het is opgenomen met de New York Jazz Gallery. Op het album uh, zingt ook Roberta Gambini een aantal uh, bijdragers. Dit was de warming up voor Earl Bostic. Earl Bostic, de meester van de Altsaks. Een voorbeeld voor vele anderen. En van uh, het album, de EP Collection, uh, volume 1 uit 1999, ga ik twee nummers draaien steam whistle jump and harlem nocturne earl bostic <laughs> geluisterd naar Earl um, Ik had al eerder in het eerste uur aangekondigd dat in de volgende uitzending op 27 januari uh, die ik ga doen, ik wat ruimte in wil uh, ruimen voor verzoekjes. Dus mocht u zin hebben om iets uh, te horen, mail ons op cfmjazzandvoort.nl Kijk op onze site cfmjazz.nl Daar kunt u ook een reactie achterlaten. Of uh, stuur een berichtje via cfmjazz uh, op Twitter. Het volgende nummer wat ik ga draaien is van uh, Louis Jordan. Uh, voordat ik eraan ga beginnen uh, wil ik trouwens nog even kwijt. als u zin heeft in, uh, in live jazzmuziek, muziek... u vanmiddag in de krocht terecht kunt in Zandvoort. Simon Richter treedt daar op. Aanstaande vrijdag kunt u bij Oomstee uh, terecht in de Zeestraat. Daar treedt Magdod Cambridge op. We gaan verder met Louis Jordan en de Timphany 5. Uh, album uh, heet Classics 1946 47 Louis Jordan is een van de, uh, van de zwarte Amerikanen die eigenlijk de grondlegger is geweest van de, van de rock and roll. Hij heeft een aantal uh, eigen albums gemaakt, heeft in films opgetreden. Hij staat op de, nummer 5 op de lijst van meest invloedrijke zwarte Amerikanen ooit. Uh, en waar hij ook onbekend staat, is dat hij heel goed voor zijn bandleden zorgde. Bandleden. Uh, waren uh, traditioneel gezien uh, moesten zij altijd zelf voor hun eigen uitrusting zorgen, hun eigen kleding. Maar Louis Jordan deed het andersom. Hij zorgde voor alle kleding voor de bandleden. Betekende het wel, zei een van de bandleden, dat als je de band zou verlaten, je eigenlijk uh, naakte de band moest verlaten, omdat alles terug moest. Het nummer wat u gaat horen heet Run Joe. Joe, Joe, joey Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, doing on and Joe, Joe, me all about it, Joe, Mo and Joe, had a candy store, telling fortune behind the door. Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, behind Joe, door. Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, To do stand me bail Don't wanna sleep in this rotten jail Hide the crystal ball by defense So they de won't find no evidence When you reach home, get in the bed Call a doctor and tie your head Let one Juanita invent a lie Got to have a good alibi Roger. They'll show, give me the third degree. When they take me before the judge. I am going to deny the charge. When the judge asks me how I be not guilty, sir, most decidedly. You can see, judge, at a glance, I'm a victim of circumstance. By the break of day If the judge believe what I say If he don't I'll be looking cute Behind the bars with my striped suit Run, run